Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan nou voor je op dit maast, Er zijn nog drie stijlgezondgolders op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het oplettende doorgeven. De eerste kun je vinden op de A4 vanaf Schiedam richting Pernis bij Schiedam. Opgepast daarbij 71.0. Dan de A10 vanaf de Tunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 6.9. En de laatste van nu op de A67. Venlo-Eindhoven bij Venlo. Opgepast daarbij 74.9. Fijne reis. 15. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy New Year. Kiliël van Luit. Ja, van harte welkom. Woensdag 31 december, de laatste dag van het jaar. Beginnen we met Alessa Becky Hill. 538. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from this falling otay.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 Tiller van 538, je hoorde de Fade of Ophelia. 538. Zo, van harte welkom in de 538, waar de dinsdag weer heeft inmiddels uh, plaatsgemaakt voor de woensdag. Ik zal maar op woensdag natuurlijk, 31 december 2025, de laatste dag van het jaar is aangebroken. En ik zeg je heel eerlijk, ik zeg er nu allemaal wat tegen je, maar ik merk dat mijn gevoel nog ergens in november is blijven hangen. Ja, ik weet niet of het bij jou is, maar ik heb zo geen gevoel dat het alweer de laatste dag is van 2025. Als je dat ook hebt, ik heb eventjes een onderzoek voor je gevonden dat beweert te weten waar dat door zou komen. Als je volgens het onderzoek namelijk voor je gevoel nog een paar maanden terugleeft, zou het betekenen dat je heel veel hebt meegemaakt in korte tijd. Nou, ik kan je vertellen, dan ben ik best benieuwd of ik de afgelopen weken een leven heb gehad, of dat ik gewoon echt heel slecht heb opgelet met wat ik allemaal heb gedaan, want... En het enige wat ik de afgelopen periode heb meegemaakt... was het kerstdiner bij ons thuis. En voor mijn gevoel duurde dat allemaal aan. Dus <laughs> ik heb nog geen idee. Het is een heeft van 538... om deze laatste van het jaar mee door te komen. Years and years, racen ze komen eraan. En eerst is dit Kensington. husband is coming. Ray bij 538. Je hoorde Where is my husband? Oh, nou, hier ben ik. 50, yeah. Ja, over Ray kunnen we trouwens wel zeggen dat 2025 echt een jaar is... waarin ze een goede zaak heeft gedaan, hè? Deze plaats van Ray ging namelijk in 2023... gewoon helemaal de wereld over. Ja, weet je, en dit jaar komt ze dan... Uh... Dit jaar kwam ze dan eindelijk met haar nieuwe single, Where Is My Husband. En daarmee toont ze wel aan niet echt een één te zijn. Het anders uh, bij de band die nu op 45 gaat horen, Years and Years. Ik bedoel, heb jij daar ooit weer een keer iets van gehoord? Ah, ik ook niet echt, omdat ik een beetje onderzoek ging doen naar, naar die band. Olly Alexander, de frontman van Years and Years, die hebben we vorig jaar nog gezien... toen hij meedeed aan een songfestival in Engeland. En ook daar bewees hij gewoon nog steeds een één te zijn... want hij werd daar 18e van de 20 landen die meedoen. Maar weet je, soms is meedoen belangrijker dan winnen. En is één hit meer dan genoeg, want ik kan je vertellen. Ja, al deze hit kan ik geen genoeg krijgen. Het is dus de vijfde dag bij deze heerlijke plaat van years and years. Dit is King. I 8. Telecast. hold on jouw hits jouw 508 new You're away You're not okay who knows how long you've been drifting I keep raining You're on your knees But I can see How everything's changing Yeah, sometimes all en Sam bij 538. Je hoorde Hold On. 5 plus 3 is 8. Ja, 31 december 2025. Het is de laatste nacht van 2025. En hier kun jij gewoon als koning hoofdrekenen doorstaan. Je kunt het doen in 5 plus 3 is 8. Jouw kans op het 538 slaapmasker. En omdat het de laatste keer is dat we het spelen in 2025... ook nog een keer het 538 prijzenpakket... Het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is de kwalificatiesom van vannacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 18 plus 13? 18 plus 13, je kunt het appen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en word je zo meteen teruggebeld... mag je meespelen yeah. in 5 plus 3 is 8. 18 plus 13. Moet niet heel moeilijk zijn, zou ik zeggen. Dit Backstreet Boys. You are my father. Waterfall. Every breath is a break in the real time Or how long has it been, I don't know But it feels like I need to I'm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 Alex in de 15 drie, nacht. Je hoort Eternity. Hey, hoe is dat gesteld met je hoofdreken skills? Ik moet je zeggen, die van mij is niet heel goed. Ik hoop er ooit nog een keer weer bijles te krijgen over hoofdrekenen... want ik ja, kan dat helemaal niet. Maar als jij het wel een beetje kan... kun je de kwalificatiesom van vannacht oplossen. En de luid tot volgt, wat is 18 plus 13... Een som waarvan ik ook denk, ja, geen idee, weet je, om ik echt uh, drie keer over nadenken. Maar 18 plus 13, kom maar door via de app van 538. Word je zo meteen teruggebeld, mag je meespelen in 5 plus 3 is 8. En dan kun je kans maken op het slaapmasker.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 Chama, a jam, a jam, a jam. Je hoorde Safire. Hey uh, Johan, goeie nacht. Goede goeie nacht. Goedenavond. Hoeveel is 18 plus 13? 31. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Nou Johan, de kop is eraf. Yes. Op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk was dit? 12. Dat was al een 12 qua moeilijkheidsgraad. Ja, ik vond hem heel lastig, maar <laughs> uh, oké. <okay. laughs> ja, je zit met de maling te nemen. Ja, ik vind het dus echt al lastig, hè? dus je moet me niet de gek aansteken, Johan. Nee, oké, okay, <laughs> nou ja. Hey, jongen, jij, jij uh, moet ook nog eventjes werken, hè? de laatste, laatste, laatste dag van nieuwjaar. Want jij moet morgen ook gewoon werken, want wat voor werk doe jij? Ik uh, ben geen voor, uh, voor een bedrijf dat casinoavonden organiseert... Uh, bij mensen thuis op uh, bedrijfsfeesten en op uh, verjaardagen. Hey, wat leuk, man. En dan moet jij dus gewoon tijdens de jaarwisseling aan het werk... Ja, helaas wel. Goed, dat hoort er ook bij. Dus ja, dat is even wat het is. Maar vind je dat leuk of niet? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik word er heel erg blij van. Het geeft me heel veel energie. Lekker man. En wat voor spellen doe je dan? Echt alle casino-spelletjes of roulette, blackjack en dat soort dingen? Ja, met name roulette, blackjack, poker en... Ja, wat... Ja, wobbelsteen-varianten, traps of... Ja. Maar dat kan ik me voorstellen, Johan, want we gaan natuurlijk nu het rekenspelletje doen... dat het rekenen bij jou eigenlijk bij hartstikke goed zit. Uh, dat, uh, dat hoop ik van wel. Dus, uh, ja. Ik vind het wel een leuke test om eens te kijken of dat ook echt zo is. Nou, dat is, uh, dat is inderdaad wel belangrijk. Uh, Johan, je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen te beantwoorden. De bedoeling is ja. natuurlijk dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, dan win je vandaag het 538 uh, slaapmasker. En als je het echt goed doet, win je omdat het het einde van het jaar is ook nog een keer de 538 uh, uh, prijs bekend. Met onder andere de 538 powerbank en zo. Nou, helemaal goed. Daar gaan we voor. Ben je er klaar voor, Johan? Ja, yes, ik ben er klaar voor. Daar ga je. Wat is 13 plus 8? 21. 7 keer 9 je krijgt 64. 56 delen door 8. Uh, 8. Uh, 7 dus al 7. 24 min 9. Uh, 15. 11 plus 14. 25. 6 keer 7. Uh, 6 keer 7. Ja. 42. 45 gedeeld door 5. 9. 33 min 16. 17. 18 plus 5. 23. 4k8. 32. 23. Ja. Ah, johan. Ik moet je zeggen, het begon een beetje stroef, maar uiteindelijk kwam je lekker los en je hebt het uh, waanzinnig goed gedaan. Je hebt in totaal 10 vragen goed. Dankjewel. Ben je er zelf tevreden mee of zeg je nou, ik had eigenlijk wel beter gekund? Nee, ik heb het weer fout gemaakt, dus uh, prima. Nou, lekker, jongen. Ja, ik vind dat je het waanzinnig hebt gedaan, dus je wint uh, naast het 5RS ook nog een keer het 35 prijzenpakket. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Mooie ja, afsluiten van het jaar. Zo is het. Dankjewel voor het meespelen. Een fijne jaarwisseling en werk ze nog eventjes. Dankjewel, Jijho. Hoi, hoi. Het zijn deze van 538. Met zometeen Ace of Base. Ook de nieuwste Offenbach komt eraan. En eerst Sienna Spyro. Dit is Die on This Hill. Got me No mm -hmm. Je vader jacht, met Ace of Base. Je hoorde all that you want. 0909 3538. 0909 09 09 09 09 30538. Dat is het uh, telefoonnummer wat je eventjes moet bellen als je gezellig naar de studio wil bellen. Just en uh, Michael, jullie hebben dat nummer inmiddels ook gevonden. Goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn uh, nog onderweg in de auto, gezellig uh, naar uh, wat vrienden voor jullie aan het rijden. Want daar ga je een feestje vieren of zo, toch? Jazeker. Ja, zeker. Is dat nog een specifiek feestje of gewoon een gezellig met elkaar het einde van het ja, jaar vieren? Gewoon gezellig met elkaar, net voor het nieuwe jaar. Hé, hey, lekker jong. vooral alvast. En even de goede verhalen bijsterken en dat soort dingen. Jazeker. Ja, zeker. Hé, hey, lekker. Hey, en jullie zeiden net uh, de hele tijd, uh, ook in de app, we willen graag eventjes bellen met de studio. W wat, wat kan ik voor je doen? Wat wil je kwijt? Ja, wij willen onze chef-kok... Uh, die heeft dit jaar best wel een zwaar jaar doorstaan. Die heeft best wel wat dingen meegemaakt. Ja. Uh, die willen we graag uh, alvast een uh, goed nieuwjaar wensen. En uh, ja, gewoon de beste wensen uh, geven voor het nieuwe jaar. Maar jullie chef-kok, ja. is, is dat jullie moeder? Of is dat echt uh, de plek waar jullie werken? Nee, de plek waar wij werken. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, uh, wij zijn best wel een echt team uh, met, uh, met ons restaurant. En onze chefkok kok die heeft best wel een uh, zwaar jaar doorstaan. Dus die willen we oh. graag uh, de beste wensen geven. Nou, wat lief jongen, ik hoop dat hij luistert. Ook, ook. <laughs> en anders moet je het maar gewoon eventjes doorgeven, ja? Zeker. Juste, Marco. Wat hey. zei je? Vogels, de beste wensen. En dan was het gelukkig nieuwjaar. Nou, bij deze doorgegeven, jongens, fijne jaarwisseling. Jouw hits, hoor je op 538. Offenbach, miles away. Jouw hits, jouw 538. It me to the clouds where we can Twee uur, drie gangen laat Ik weet niet wat het is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de laken zien, schat het verbaasd Dat dit echt zo gaat, wie had dat dan gedacht? Ben je net zo klaar voor de ik volgende stop. stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere ik dag. dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb ik op je gehoor. gewacht Hoe zou het zijn? Smaakt het nou meer? Of twijfel ik weer? Ik blijf hier slapen, er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborst, een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Snelle en maand in de 15 nacht je hoorde blijven slapen. Kilio van Leijf hier op deze heerlijke woensdag 31 december 2025. Het is de laatste van het jaar. Ik hoop dat je een goed jaar tegemoet gaat komen... dat al je prachtige dromen uitbogen komen, zoals ze mooi zeggen. Het is een date van vijf drie acht minuten, somber en undressed. Feesteditie. Barstens vol inspirerende reisverhalen Binnenkijken bij bekende Nederlanders En betaalbare partylooks Linda Loves Jouw heerlijke dikke magazine met alles voor de feestdagen Bestel nu online op linda.nl 1 op de 6 kinderen maakt oorlog mee Zoals Jasmin Zij heeft de veerkracht om weer kind te zijn Net als Sarah, Ismaël en Sana. Laat kinderen weer kind zijn Doneer nu op barchild.nl. Bestel nu de wintereditie van Linda Lowe.